8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ongeveer 80 mensen hebben in Den Haag de Sloaakse journalist herdacht. die zondag werd doodgeschoten. De aanwezigen waren vooral jongeren uit Sloakije. die in Nederland werken of studeren. De Sloaakse ambassadeur in Den Haag was er ook. Hij noemde het onacceptabel dat journalisten. die onderzoek doen naar corruptie worden vermoord.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 Op 10 mei doet Whelan mee in de tweede halve finale... en dan moet blijken of hij twee dagen daarna in de finale zit. De oppositiepartijen zijn teleurgesteld in de speech van premier Rutte... over de toekomst van Europa. Hij zei onder meer dat de EU zich de komende jaren moet inzetten... voor veiligheid en stabiliteit. Volgens de PvdA en de SP had Rutte te weinig aandacht... voor de rechten van werknemers. En volgens GroenLinks draait de EU bij Rutte om eigenbelang en geld verdienen. De coalitiepartijen zijn wel positief over de toespraak. Het KMI heeft vanwege de sneeuw en gladheid... code geel afgekondigd voor het hele land. Behalve voor de noordelijke provincies. Het kan de komende uren en vannacht plaatselijk glad worden... in grote delen van het land. Aan het eind van de middag werd het door IJssel in Zeeland... al op sommige plaatsen spekglad.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 ANWB verkeersinformatie. De A12 richting Den Haag is dicht tussen het knoppen Prins Klausplein en Bezuidenhout vanwege het verwijderen van ijspegels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Welkom terug langs de lijn in omstreken met een extra lange uitzending. We zijn bij de wereldkampioenschappen, indoor atletiek en baanwielrennen. En in de divisie is het duel tussen Rode SC en Heracles zojuist begonnen. En wilt u bij dit alles ook nog bewegende beelden? Surf dan naar de webcam op nporadio1.nl. Goed, laten we eerst maar naar het zuiden gaan. Jan Vincent van Zuiden, goedenavond. Rode SC tegen Heracles. Belangrijk voor beide partijen, maar vooral voor Roda. Ja, dat klopt. Roda staat 17e in de eredivisie En kan de punten dus heel hard gebruiken om uit die gevarenzone te komen. Ze hebben evenveel punten als Twente, dat 16e staat. En twee punten maar meer dan Sparta, dat onderaan staat. Ja, dat is uiteindelijk de plaats waar je helemaal niet wil staan. Onderaan, want dan degradeer je naar de Jupiler League. En ja, dus het gevaar is groot. En dus kan Roda de punten goed gebruiken. Heracles ja, kan de punten ook natuurlijk gebruiken. Alleen, ja, voor hun staat het toch. Net iets minder op het spel. Als ze nog wat willen, bijvoorbeeld de play-offs om Europees voetbal. Nou, dan moeten ze natuurlijk vanavond wel winnen. Uh, ze staan in de middenmoot, twaalfde plaats. Het is toch wel iets wat een teleurstellend seizoen. Mede daardoor ook uh, wordt er afscheid genomen van John Stegenman na dit seizoen. Hij gaat naar Go Ahead Eagles. Hij uh, gaat dus naar de Jupiler League. En uh, ja, de vraag is wie wordt de nieuwe trainer van Herakles. Marcel Keizer wordt genoemd, voormalige man van uh, Ajax. Maar goed, dat is allemaal afwachten hoe het wordt. Eerst vanavond maar eens kijken hoe het gaat tussen Roda en Herakles. We zijn uh, nou een kleine drie minuten onderweg. En het staat nog 0-0 in een sneeuwwit kerkraad. En waar het niet sneeuwt, uh, is binnen in Apeldoorn bij het WK-baanwielrennen. Nee, Sebastian nee, Tilleman, ik neem, neem ik aan tenminste. Nee, het is hier 25 graden. Oh, dak is dicht. Heerlijk. Ja, dak is dicht. 25 graden. Ik zit al dagenlang hier in mijn t-shirtje. Nee, dat schijnt uh, de meest ideale uh, temperatuur te zijn voor bij een wielerbaan. Aan luchtweerstand en ook voor, om dat hout lekker goed te houden. Dus het is prima toevieren inderdaad op de Willebaan. Ja, en, en, en de vraag natuurlijk, ja, gaat dit de avond van Kirsten Wild worden? Als ik je net zo hoorde, dan... Nou ja, het moet wel heel nou, gek lopen, wil het misgaan. Nou, het kan nog wel uh, ook de slechte kant opvallen. Maar uh, laten we inderdaad even in rust de, de top van dat klassement... naar drie onderdelen doornemen. Wild leidt dus, 112 punten. 12 punten meer dan de Italiaanse Balsamo... Dan de Britse Barker. Die dus hard onderuit ging. Die staat 16 punten achter Kirsten Wild. Datzelfde geldt voor de Amerikaanse Valente. Ook 16 punten achterstand. En dan heb ik de Japanse Kachihara als laatste nog even mee. 22 punten. Dat is veel. Maar als je dan bedenkt dat in die puntenkoers. Bij onder 10 ronden. 5 punten, 3 punten, 2 en 1 punten te verdienen zijn. De laatste sprint met dubbele punten wordt afgewerkt. Dus 10 punten voor de nummer 1. En een ronde voor. 20 punten bonus oplevert, ja, dan weet je dus ook wel dat het nog de andere kant op kan vallen en aangezien Wild aan de leiding gaat en een hele sterke indruk maakt, ze is ook niet voor niets twee dagen geleden al wereldkampioen geworden op de rit in lijn, zal dat natuurlijk wel de dame zijn naar wie de concurrentie gaat kijken als een van die dames uit de top 5 Aanvalt, dan zal de andere, zullen de andere concurrenten vooral naar Wild gaan kijken. Maar Wild is in een supervorm en staat dus niet voor niets... ...naar drie van de vier onderdelen bovenaan het rondje. En dan en die Houtkamp in Birmingham bij de WK Indoor. Daphne Schippers 7-0-9. Ze was net de slechtste... Nee, de snelste van de slechtste. Ja, dat klinkt weer zo. Is ja, dat een beetje wat we bedoel? Ja, ja, ik snap het heel goed. Want uh, ik zeg maar gewoon dat ze bij de acht beste zit. Want ze zit in de finale. Maar 7-0-9 is goed genoeg. Want Kambunji wint de laatste derde halve finale. Ook dat is natuurlijk de drie halve finales. Maar goed, 17 uh, En uh, Zahi uit Frankrijk gaat ook door met 7-17. En Daphne Schippers met haar 7-0-9 als beste... Uh, niet in één keer doorgaande tijd... Uh, Ga door naar de finale later vanavond. En, en als je dan naar de tijden kijkt, ik weet niet of je die uh, bij de hand hebt. Ja, die heb ik. Wat voor een uh, kansen, hoe moet je die kansen dan inschatten? Nou, het is heel simpel. De beste tijd was van Auree, 7-0-1. De dame uit Ivoorkust. Tweede, de Jamaicaanse Elaine Thompson. Talou, de derde tijd uit Ivoorkust. En die waren allemaal meteen geplaatst. En Taff de Schippers heeft de vierde tijd met 7-0-9. Nou, er zit tussen nummer 1 en nummer uh, 4 zit 800ste seconde. Dus niets. Betere start nog. En ja. dan uh, gaat het wel uh, uh, goed komen. Dan verwacht ik echt wel uh, een, een medaille. Niet zozeer zo snel goud hoor. Want ja. Thompson is goed. Ja. Maar je weet het niet. Nee. We gaan het zien. Dank je voor nu. Ja. me op de Rolling Stones. Ja, mooi bruggetje naar Daphne. Schippers. Natuurlijk geplaatst voor de finale. En direct na de halve finale, toen sprak Stefan van met haar. Toen had ze al een goed gevoel over de race die ze net had gelopen. Daphne 7 0, 9 Derde. Maar het moet genoeg zijn voor de finale. Ja, als het goed is wel, daar ga ik wel. Uh, enigszins vanuit, normaal gesproken hoort het wel goed genoeg te zijn. Het was een enorm, enorme sterke serie. Dat wist ik van tevoren. Als je de lijstje afgaat, dus dat uh, was niet niks. Nee, dit was een finale waarde. Ja, dat het qua niveau was het een zekere finale. Dus uh, ik ga ervan uit dat ik naar de volgende ronde ben. Tevreden? Ja, ja, er zitten nogal dingetjes waar ik beter kan, maar dat is goed om te weten voor de finale. Wat dan? Nee, ik mis een paar, paar stappen. Maar dat is oké okay voor nu. Ja, 7.09, goede tijd. Daarom, daarom. Dat is oké okay voor nu. Even wachten, maar... Ja, ik ga ervan uit dat het oké okay is, maar altijd afwachten. Ja. Het was oké. Okay. Het was genoeg. Ja, we gaan het vanavond zien. De finale. Um, kijken we even naar het koude groene gras van Roda JC, waar zij voetballen tegen Heracles. Jan Vincent van Zuiden. Tien minuutjes gespeeld in Kerkraden. Het staat nog 0-0. Ze zijn tot kort voor de aftrap bezig geweest met een trekker om uh, ja, te zorgen dat het veld sneeuwvrij is. Het kunstgras in Kerkraden. Nou, dat is redelijk gelukt. De lijnen zijn uh, zichtbaar en op dit moment ja, het sneeuwt wel lekker door, maar ja, het veld is gewoon goed zichtbaar. Dus er kan gewoon gevoetbald worden. Uh, Roda maakt op mij de de meest gretige, frisse indrukken in het begin van deze wedstrijd. Heeft het al meteen vanaf de aftrap een keer geprobeerd. Een schot van Van Steenkister, de linksback, die mee naar voren was gekomen. Het was al een afzwaaier, maar oké, okay, het was het eerste wapenfeit van deze wedstrijd. Ik kwam van Roda en ja, Herakles hebben we eigenlijk nog niet zoveel van gezien in deze wedstrijd. Is misschien ook wel een beetje logisch. Want Heracles heeft dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd gewonnen. Alleen Sparta, die staat onderaan, die deed dat ook niet. Maar ja, dat is toch wel tekenend dat Heracles vooral de punten in eigen huis haalt. En het moeilijk heeft op vreemde bodem. En voorlopig komen ze dus ook nog niet echt in het stuk voor tegen Roda. Na ruim 10 minuten is het wachten op de eerste echte grote kans. Want die hebben we nog niet gezien. Het staat 0-0. Veenhoud krijgt morgenavond met een oude bekende te maken. Het is de spits Mitchell tevreden. Hij voetbalde tussen 2012 en 2015 bij de Rotterdamse club. Maar hij is sinds de winterstop in dienst van NAC. waarvoor hij sindsdien al twee keer scoorde. De loopbaan ging lange tijd omhoog, maar de laatste paar jaar kwam de klat erin. Eerst bij Heerenveen, daarna bij het Turkse Boederspoor. Bij NAC kijkt tevreden weer optimistisch naar de toekomst. De 86e minuut, ja, je kunt niet alles tegenhouden. Dat geldt dan voor Sergio Pad. Het leven, lag Mitchell tevreden de laatste tijd weer toe. Na twee moeilijke jaren met weinig duels en nog minder doelpunten in Heerenveen en Bolu. Een provinciestad in Turkije doet de Spits weer wat hij het liefste doet, scoren namelijk. Ja, zeker. Ik ben blij, ik zit goed op mijn plek hier. Ik vind het een mooie club, ik vind het een leuke club. De mensen zijn allemaal vriendelijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is. En nogmaals, ik hoop zaterdag ook weer scherp te zijn en een goal mee te kunnen pakken. En ja, hopelijk pakken we een punt of misschien wel drie. Met twee goals in vijf duels is het weer rustig in het leven van tevreden. Um, ja... In het, in het normale leven is er zeker een rust uh, gekomen. En dat ik bij NAC uh, weer aan de slag mag, ja, ik ben daar, uh, ben daar blij om. En ik voetbal en dat is toch wat je wel eens uh, voetballen. Wat grappig dat je zegt, in het gewone leven, was het daardoor zo onrustig? Want ik, ja, ik doelde meer op het, op het voetballen. Nou ja, ja uh, waar ik vandaan kwam in Turkije, uh, ben ik niet echt gelukkig geweest. Uh, het is anders, um, ik heb het meegemaakt. Maar ik ben, uh, ik ben blij dat ik weer uh, lekker terug ben, zeker. Terug is terug uit Bolu. Een plaats 250 kilometer ten oosten van Istanbul. Waar tevreden met een paar andere Nederlanders sinds januari vorig jaar speelden voor de club Bolu Sport Op het tweede niveau. Hij scoorde alleen in het bekertoernooi. Alpetevrede de wethopalarda. met Spoor een goalie gade. Ikke Hollande Nee, nee, kijk, hel is, hel is overdreven. Uh, zijn er zijn natuurlijk altijd mensen die, die in slechtere plekken zijn. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar ja, het was een natuurgebied. Uh, het was uh, 2,5 uur van Istanbul af, anderhalf uur van Ankara en zit je in een dorp. Um, de Turken zelf vinden het een heel mooi gebied. Uh, maar ja, ik ben toch een, uh, ja, een stadsjongen, om het maar zo te zeggen. Dus dan moet je wel echt even een switch maken. Weet je, je, je gaat daar naartoe. Um, je, weet dat je, je weet dat je daar naartoe gaat. Niemand heeft je een pistool op je hoofd gezet van je moet daarheen. Dus het is mijn eigen keus geweest. Uh, daarin moet je wel de switch maken van oké, okay, ik ga die kant op. Dus ik had me er al op voorbereid van... het is geen Amsterdam, het is geen Rotterdam, het is geen stad. Wat ook niet hielp in Turkije was dat de vrede te maken kreeg met teelbalkanker. Daar is hij nu een jaar later heel kort over. Ik niet over praten ook. Dus dat is het enige wat ik erop te zeggen. En daar komt de vrede naar de bol. En het is nacht. Het mislukte Turkse avontuur volgde na een ook niet heel erg fijn verblijf bij Heerenveen. Hij kwam weliswaar tot 10 doelpunten... Maar het had al snel door dat hij een probleem had met trainer Foppe de Haan. Of beter, de Haan met tevreden. In het voetbal moet je een beetje geluk hebben. Uh, ik, ik had... Dwight Lodewegers haalde mij naar Heerenveen. Daar had ik een hele goede band mee. En met Foppe de Haan uh, had ik dat helemaal niet. Die, uh, voordat ik hem de hand had geschud. En dat uh, bekend werd dat hij de trainer werd. Er al gezegd Ik heb liever Scandinavië in mijn team dan Amsterdammers. Dus die kon ik al in mijn zak steken. Uh, ik, uh, ik was daar ook een tijdje aardig uh, aan het scoren. En toen kwam hij opeens naar me toe en toen zei hij... Ja, de andere spits krijgt zes wedstrijden. Toch ja, typisch, bijna, bijna ongelooflijk. Als jij nog niet eens je voor hebt gesteld aan de selectie... en er zit een Amsterdammer in, ja, dan, dan voel ik me wel aangesproken daarop. En als je kijkt wat hij daar in het vervolg op heeft gedaan... dat, dat ik gewoon scoorde, topscorer van het team... En, uh, en hij haalt me eruit zes, zes wedstrijden... Ja, dan, dan, ja, dan weet ik niet waar je mee bezig bent. Je bent geblesseerd geraakt, kwam er niet meer aan te pas. Werd je toen lastig, wees eens eerlijk? Ik ben nooit, ik ben nooit een lastige jongen. Uh, misschien denken mensen dat wel. Maar ik ben wel een jongen die recht is recht, krom is krom. Um, Na zes wedstrijden kwam hij weer naar me toe. Zei hij, ja, ja, toch gelijk. Ik had je moeten laten staan. Het ja. is tussendoor klaar. Klaasie, nou nu dan, ja, want hij geeft af. En tevreden, zijn tevreden bij Nakjes is aanbeland, waar hij een contract tekende tot de zomer van volgend jaar... is het de bedoeling om de vorm van aan het begin van zijn carrière terug te krijgen. Toen hij als jonge jongen in de spits van Feyenoord speelde. Ja, ik heb natuurlijk... Uh, eigenlijk zie je dat pas als je achteraf... en uh, ik heb natuurlijk een, uh, ja, een hele mooie tijd uh, meegemaakt bij, uh, bij Feyenoord. Ik heb uh, Europees voetbal gespeeld, ik heb uh, voorrondens Champions League gespeeld. Ik ben van ver gekomen en... Voor de kansen die ik daar heb gehad, dat ik het, uh, ben ik tevreden en ben ik blij uh, dat ik bij Feyenoord heb mogen voetballen. Ja, dit weekend speel ik tegen ze, ik speel niet meer bij, uh, bij Feyenoord. Dus uh, nogmaals, ik ben hartstikke blij dat ik bij deze club... Uh, maar voetbal, ik denk dat je het een beetje kan zien als Feyenoord in het klein. Als je het publiek ziet, hoe, het, hoe ze erachter blijven staan. Een uh, twaalfde man, noem het maar zo te zeggen. Ja, Michiel tevreden. Um, dan de wedstrijd Rode jc Herakles. Jan Vincent van Zuider is gescoord. Ja, de score is opengebroken door Herakles. En op wat voor manier? Het was een schitterende vrije trap van Brentley Kouwas met zijn linker vanaf een meter of 30. Echt een streep in de verre hoeken. Prachtig doelpunt. En uh, zo komt Herakles op voorsprong. Nu een hoekschop voor Roda. Nou, die wordt uh, weggewerkt, want het antwoord van Roda kwam al snel. Een uh, mooi schot van afstand van Elma Crini werd gepareerd door Castro, de doelman van Herakles. Maar ja, de ploeg had allemaal dus zijn voorsprong... door een schitterende goal van Kouvas. Nu een aanval opnieuw van Roda, maar die wordt onderbroken. Het is Herakles dat de voorsprong staat in Kerkrade... na ruim een ruime kwartier 0-1. Ja, in Birmingham heeft Nadine Visser... heeft u kunnen horen zich gekwalificeerd... voor de halve finales op de 60 meter horden. Echt goed ging het niet, maar goed, ze ging wel door. En aflopen stond Visser bij de microfoon van Floris van Horen. Wat voel je ervan? Um, niet zo heel goed eigenlijk... Maar uh, het gaat erom dat ik door ben. En het moet morgen harder. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Je moest gas geven aan het einde. Ja, en ja, dat gaat elke wedstrijd wel heel goed. Maar uh, het liefst zou ik vanaf het begin uh, zoveel gas geven natuurlijk. Ja, wat, wat ging er mis voor zover je uh, het nou, zo kan noemen in het begin? Nee, ik moet het echt even terugkijken. Ik weet het niet zo goed. Ik voelde alleen dat ik op het eind gewoon weer goed op snelheid zat. En wat betekent dat over de energie die je hebt verbruikt? Um, nou, omdat er toch vandaag alleen maar één race is... Um, heb je echt wel voldoende rust. En scheelt het denk ik niet zoveel of je nou een tiende harder loopt of niet qua energie. Maar uh, ja... Ik moest gewoon uh, doorkomen natuurlijk en dat dus, heb ik gedaan. Hoe zit dat in jouw hoofd dan? Zie jij alles om je heen wat er gebeurt en waar je moet zijn? Um, nee, ik zie niet zoveel eigenlijk. Het gaat best wel vanzelf. Ik bedoel, je zult vast wel naar die hordes kijken, maar dat doe ik ook niet bewust. Ik loop gewoon en na de laatste horde sprint je gewoon uh, zo snel mogelijk naar die, naar die lijn toe. En ben je dan nu wel tevreden? We zeggen van ja, goed, de volgende ronde, dat is eigenlijk het belangrijkste doel op dit moment. Ja, tuurlijk. Alleen het had, het had gewoon wel fijn geweest voor het gevoel als ik nu al wat harder had gelopen. En dan morgen weer wat harder. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb een Q en die tijd die ik nu heb gelopen heb je niks meer aan. Ook al heb ik nu een per gelopen heb, heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Dus uh, ik morgen gewoon harder. Maar ga je dan met een soort katerengevoel naar het hotel toe straks? Nee, zeker niet. Nee, omdat ik er vertrouwen in heb dat ik morgen hard kan lopen. Dus, dus eind goed, al goed. Ja, dus eigenlijk maakt het shit ook helemaal niks. Ik moet gewoon doorkomen. Tim Knoll. We gaan even kijken weer bij het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman, we zijn natuurlijk allemaal in, in afwachting... Uh, tot uh, Kirsten Wild weer achter de prestans gaat geven. Maar uh, het is niet daar, geloof ik, hè? Nee, er gebeurt genoeg. Ik heb onder andere de halve finales gezien van het uh, sprinttoernooi bij de vrouwen. Een sprint uh, individueel tegen elkaar. Dat is toch het koningsnummer van het baanwielrennen. In de finale straks staat een Australische, Stephanie Morten. En uh, de Duitse, Christina Vogel. En die wil ik er toch wel even uitpikken, het is toch knap dat ze jaar in jaar uit zo goed blijft presteren. 27 is uit Erfurt. Ze werd al wereldkampioen in 2014. In 2015. Ze werd vorig jaar voor de derde keer wereldkampioen op de individuele sprint. Ze is olympisch kampioen geworden in Rio op het individuele sprint. En als je vooral kijkt naar de afgelopen winter. Dan heeft ze bijna, of wat zeg ik, bijna alleen. Maar ze heeft alleen maar gewonnen. Ze is ongeslagen als ze meedeed op de sprint of op de... Keirin, dat groepsprinten. Dan won ze altijd. Dat is de klasse van die Christina Vogel. En die mag dus straks tegen de Australische Morten gaan proberen om weer een nieuwe wereldtitel toe te voegen aan haar collectie. Gisteren trouwens was Vogel ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van uh, Laurine van Riesen... in de kwartfinales. De Nederlandse dames die kwamen niet door de kwartfinales... net als de Nederlandse mannen niet door de achtste finales heen kwamen vandaag. En dat was toch wel uh, een dieptepunt wat de Nederlandse prestaties betreft... eerder vandaag, dat uh, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland... de nummers 1 en 4 in de kwalificatie notabene al in de achtste finales... werden uh, uitgeschakeld dus op dat koningsnummer die individueel springt. Ja, en dan is het de vraag natuurlijk, bijvoorbeeld Jeffrey Hoogland, waar heeft het aan gelegen? En Hoogland heeft eigenlijk een simpele conclusie over zijn eigen optreden. Ja, mooi stom. Ja, stom hè? Ja, uh, had niet gehoeven. Ik had uh, gevoelsmatig veel onder controle, maar ja, ik had gewoon wat meer moeten doen. Je, je leek een beetje sloom. Ja, ik, ik, ik, zag, ik zag gewoon de noodzaak niet om, om, om meer te doen. Ik, ik, uh, ik vond prima wat, wat hij aan het doen was. En uh, ja, ik dacht één keer power erop en dan, en dan ram ik eromheen. En dan ja, nou tim ik hem denk ik net gewoon echt net op, op het verkeerde moment dat je, dat je bocht ingaan, dat ik, dat ik al mijn snelheid kwijtraakte. Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe dat, hoe dat zeg maar ging. Maar, uh, ja, toen de bocht nog weer sterk getrapt. en Naar de, naar de finish, wat, wat volgens mij normaal niet lukt. En op karakter toch nog langs proberen te gaan. Maar uh, ja, het ging natuurlijk al fout uh, een stuk verderop in de rit. Heb je nou onderschat? Nee, zeker niet. Ik, ik wist wat hij kon. En ik wist dat hij die eerste ronde afstand zou gaan houden. Omdat hij dan uh, sluw wil zijn. En uh, juist een heel groot gat op jou wil dichten. Dat je al ja, gelijk achter ligt. Zeg maar. en, dus, ik, ik ken hem op zich best goed. En ik, en ik, en ik wist wat hij wou doen. Ja, ja, ja, ik heb gewoon uh, verkeerd getimed en uh, ja, ik denk, me, me niet druk genoeg gemaakt, wat ik, uh, wat ik niet begrijp. En dan komen we terug bij het begin, want het eerste woord was stom. Ja, dat is natuurlijk hartstikke stom als je weet hoe dat je je gekwalificeerd hebt vanmorgen met, uh, met 9.6, de snelste van het, hele, van het hele stel. Ja, dus mijn lichaam of mijn benen waren in orde. Mijn lichaam duidelijk niet in mijn maar mijn benen waren in orde. Ja, en de kop dus niet? Ja, de kop op zich ook, maar. Uh, ja, ja, stom gereden. <laughs> ik, ik kan er echt niet veel meer van maken. Het is, uh, het is een fout geweest. en uh, ja, Je ligt eruit, het is een knokauto. Nou, je gaat zondag. Zondag heb je nog een kans, kilometer. Ik hoor een beetje je stem, je klinkt ook niet echt lekker. Ga je die nog rijden? Ik, uh, ik ga zeker de kilometer rijden. Uh, ik, ik ga weer op mijn bed liggen en stomen met de badkamer. En, uh, ja, het. Met mijn gestel is zo goed mogelijk te krijgen. En uh, ik ga gewoon van stad en zien wat eruit komt. Bedoel, het is de belangrijkste wedstrijd uh, die je kan doen. Dus in principe, mijn halve stuk. <laughs> Ondertussen wordt er gevoetbald. Roda JC tegen Herakles. Jan-Vincent van Zuiden. De wedstrijd leek even stil te liggen. Net, wat was er aan de hand? Ja, er was een kopduel tussen Vermeij en Ouassar. Die kwamen even met de hoofden tegen elkaar. Vooral Ouassar die ging naar de grond toe. En ja, Dat is geen pretje met dit weer. Dan wil je zo snel mogelijk opgelapt worden. En uh, nou, daar kreeg hij dus even de gelegenheid voor. Maar hij staat inmiddels weer in het veld. We spelen 25 minuten. Het staat nog 0-0. En uh, ja, het meest opvallende uh, moment na het doelpunt van Kouwas... na 13 minuten was de wissel. Niet van een speler, maar van de bal. Want uh, we spelen inmiddels met een oranje bal hier in Kerkrade. Het sneeuwt nog steeds lichtjes door. En uh, scheidsrechter Kamphuis heeft uh, gedacht: ja, die. Uh... Oranje bal, we hebben hem niet voor niks meegenomen. Hij mag, mag meegespeeld worden vanavond. Omdat het toch wel ja, wat, sneeuw, wat sneeuw Een nieuwe kans trouwens voor Rosheuvel. Die schiet de bal over. Het, is allemaal, het houdt allemaal niet over hoor, bij, bij Roda. Ze proberen het wel. met vol goede moed. Maar ja, echt goed is het allemaal niet. En ze krijgen dus ook niet echt hele goede kansen. Dit was een schot van Rosheuvel dat overging. Met die nieuwe oranje bal dus. Wordt er verder gevoetbald. Na klein half uurtje staat het nog steeds 0-1 bij Roda Heracles. Goed, ik wijs er even op, Zometeen meteen na 9 uur hebben we het nieuwsforum. Dan Meili Vos, Tom Klein en Tom Elias hier aan tafel. Uh, uh, even naar het kijken, even vooruitkijken voor Matthijs De Ligt... Bij, bij Ajax had even wennen zijn. De afgelopen maanden vond hij altijd Frenkie de Jong aan zijn zijde... maar die ontbreekt dus vanwege een blessure opgelopen tijdens de training. De Ligt uh, zag het gebeuren en legt uit wat er nou precies misging. Ja, een ongelukkig moment denk ik. Hij uh, wou een voorzetblokken en uh, er gebeurde iets met zijn enkel... En... Ja, het is een, uh, ja, toch een pittige klap, denk ik. En uh, hij valt nu weg. Is dat voor jou ook heel anders spelen straks? Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Het, uh, zondag zullen we dat zien. Ik bedoel, uh, Frenkie is natuurlijk wel een speler die, uh, die veel aandacht uh, optrekt in de opbouw van, voor een tegenstander. Dus ja, ik denk dat ik wel minder ruimte zal krijgen dan, uh, dan dat hij, als hij naast me staat. Ja, kan je het eens omschrijven, want hij is wel een jongen die ook wel vaak uh, over het middenveld even oversteekt, hè? Uh, uh, en jij staat dan eigenlijk in je eentje, maar het is eigenlijk de laatste weken heel erg goed gegaan. Um, hoe, hoe anders wordt het als jij naast een, uh, een andere speler als Weber of Veldman moet spelen? Ja, het zal wel anders worden, maar in principe is het wel, denk ik, gewoon... Je staat links centraal achterin, dus ik denk dat de, de taken duidelijk zijn voor, uh, ja, voor Max of Joel, wie er ook staat... En... Ja, ik denk dat er uh, kleine verschilletjes zijn... maar niet uh, zozeer dat het uh, helemaal omgegooid wordt. Z zondag 0-0 tegen ADO. Uh, de teleurstelling was heel groot, hè? Uh, hoe gaat het dan onderling? Uh, zoeken jullie naar oorzaken? Uh, wa wa ja, waar kan het dan liggen? Ja, er zijn natuurlijk altijd oorzaken... die, uh, die ervoor zorgen dat je zondag niet wint. En ja, dat, dat bespreken we ook met z'n allen. We bespreken wat we beter kunnen doen... Uh, wat we eraan kunnen doen om, uh, om dat te verbeteren. En, ja... Vanuit daar moet je ja, toch een soort uh, conclusies in te vinden waar aan het lag en hoe we dat kunnen verbeteren. En daar zijn we deze week wel mee bezig geweest. Ja, want er zijn nog maar negen wedstrijden. Is er nog wel vertrouwen in dat het goed komt? Ja, vertrouwen uh, altijd wel. Uh, het zal heel lastig worden, maar ja, ik denk dat, uh, dat je altijd vertrouwen moet blijven houden en zo uh, moet blijven spelen. En ik denk dat wij er zo als team ook al in staan. Dinsdag was uh, Ronald Koeman op de training. Uh, heb je nog met hem gesproken? Mm, niet echt. Hij heeft alleen... Uh, gewoon Mathijs, zegt meer niet. Het is dus, uh, niet echt meegesproken. Uh, uh, heb je gehoord wat zijn plan daarvoor is? Die, heeft hij gewoon iedereen ook even uh, een hand gegeven? Of hoe gaat dat? Ja, hij stond gewoon bij de training. Iedereen een hand gegeven. En, uh, ja, niet meer dan dat. Ik heb je hebt nog even uitgelegd wat hij wil, wat hij verwacht. Uh, waarom hij hier is? Nou, de spelers zelf niet. Ik denk natuurlijk uh, met, uh, met Erik de Nacht heeft hij wel uh, besproken wat hij van plan is. En, ja, dat is voor ons uh, onbekend. Dus uh, nee, ik heb geen idee. NPO Radio 1. 1 minuut over half 9, het internationaal. Ewout Jong. Zo'n 80 mensen hebben in Den Haag de Slovaakse journalist herdacht. die zondag werd doodgeschoten. De journalist stond op het punt een artikel te publiceren. over corruptie met EU-subsidies. door de Slovaakse en Italiaanse maffia. De Slovaakse ambassadeur noemde de moord onacceptabel. Zanger Whalen doet mee aan het Eurovisie Songfestival... met het liedje Outlaw in hem. Hij maakt dat bekend in de wereld draait door. Op 10 mei is in Portugal de halve finale waar Whalen aan meedoet. En twee dagen later is de finale van het Songfestival... waar hij hopelijk ook aan meedoet. De toespraak van premier Rutte over de toekomst van Europa... levert verdeelde reacties op. Rutte zei onder meer dat de EU zich de komende jaren moet inzetten... voor veiligheid en stabiliteit. De coalitiepartijen zijn tevreden over de speech, de oppositie niet. Zo vinden PvdA en SP dat Rutte te weinig aandacht besteedde... aan de rechten van werknemers. En het KNMI waarschuwt voor gladheid in het zuiden en midden van het land. en heeft code geel afgegeven. Aan het eind van de middag werd het door IJssel in Zeeland al... op sommige plaatsen spekglad. Langs de lijn en omstreken. Ja, normaal gesproken beginnen we nu eigenlijk met langs de lijn en omstreken, maar we zijn al even begonnen. Als u het niet erg vindt, en als u het wel erg vindt, ook. Er wordt namelijk gestreden om wereldtitels in het atletiek en in het baanwielrennen. Bij rodeen C tegen Heracles. Maar zo meteen het nieuws voor hem. Ja, uh, alleen eerst kijken kijken even bij het WK baanwielrennen. Sebastian Timmerman. Weer een wereldtitel vergeven. Dit keer aan een Italiaan. De eerste Italiaanse wereldtitel van dit toernooi trouwens. Het is de derde dag van het WK. En Filippo Ganna heeft de eer om die eerste wereldtitel namens de Azzuri te pakken. Hij wint de individuele achtervolging. Het is trouwens geen slechte rennen, die Ghana... want ook op de weg rijdt hij op het allerhoogste niveau... in de World Tour dus, bij de Emirates ploeg. Eerder dit seizoen werd hij al Europees kampioen. In oktober was dat, aan het begin van het seizoen in Berlijn... en nu is hij dus ook de beste van de wereld. Wint in de finale van een Portugees, Ivo Oliveira... en het brons gaat naar de Russe Eftushenko. We gaan nu de eerste serie krijgen... terwijl aan de overkant van mij de de wielerbaan die kanaal op dit moment door alle medewerkers... van de Italiaanse ploeg werkelijk meters metershoog de lucht in wordt gegooid. Zo blij zijn ze met dit goud. We krijgen nu de finale serie sprint bij de vrouwen. Eerst de eerste serie met brons, dan de eerste serie met goud. En daarna komt voor Nederland het belangrijkste moment nog van deze avond. Daarna gaat uh, Wild. Kistenwild in een uh, 20 kilometer lange puntenkoers... proberen het goud en dus de wereldtitel te veroveren op de vierkant. Ja, en dan is het met z'n allen tegen haar, kan ik me zo voorstellen. Uh, Peter Schep, de bonscoach bij de KWU. Over wat Kirsten Wild nou te wachten staat in de finale van het Omnium... die puntenkoers. Wat moet Wild nou doen dadelijk in de puntenkoers? Uh, die top 5 moeten ze in de gaten houden. Er zijn vier concurrenten. Die mogen niet rond. En van die andere kansen permitteren dat die nog wat... Uh winstrondes pakken, of tenminste rondes, één uh, winstronde pakken. Uh, je kunt er geen tien in de gaten houden in zo'n uh, harde finale. Dus uh, focus op de, op de top 5. Hoe zie jij haar kansen? Want uh, ze rijdt de hele dag al ijzersterke. Ja, ik denk dat ze de beste is, maar uh, laten we hopen dat ze dat ook uh, ja, op de fiets kan laten zien als uh, iedereen tegenaan gaat rijden. Want dat gaat natuurlijk gebeuren als je in die positie zit. Uh, wat ga jij nog betekenen langs de kant? Ja, scherp houden. Dat ze geen tien meter laat vallen op iemand die, uh, die niet rond mag. Nou, dat is gevaar in zo'n finale. La, ra, ra, ra. Zo. Kevin de Groh. Nee, dat is Boris. Ja, dat ja. was Kevin de Groh. En je hoort hier uh, live de, de soundcheck uh, van Boris, die straks gaat uh, optreden voor ons. Dus de, de sfeer komt er al goed in hier vanavond. Ja. Goed, dan uh, gaan we even naar Jan-Vincent van Zuiden bij uh, Rode SC tegen Herakles in Limburg. Het staat nog altijd 0-1, de kans op 0-2. voor ja, Vermeij nu, het spits van Herakles. Maar hij schiet de bal op de voeten van Jurius. Het is Herakles dat nu het meeste aanspraak maakt op het volgende doelpunt. Want er was net ook al een grote kans voor Vincent Vermeij. Die kreeg de bal vanaf de linkerkant van Peterson. Hij stond vrij voor de goal. Hij miste, hij stond ook buiten spel. Maar het was echt een grote kans geweest. Hij miste hem wel. En nu dus ook weer in kansrijke positie. Vermeij schiet hij op Jurius. En zo is het Herakles wat uh, ja, beter is in het laatste gedeelte van deze eerste helft. We hebben een paar gevaarlijke acties gezien van Roda aan de rechterkant met Rosheuvel. Een hele snelle rechtsbuiten is dat. Maar ja, dan is hij wel snel, is hij zijn man wel voorbij. Maar dan komt er een slechte voorzet steeds. En ja, dan kunnen de aanvallers van Roda daar verder weinig mee. Terwijl Herakles het nu weer probeert. Maar uh, Jurrius schiet de bal weg. Op het middenveld opgevangen daar door uh, Monteiro, Jamiro Monteiro. Een uh, spelmaker, echt een goede voetballer daar op het middenveld bij Herakles. En die speelt de bal even terug is het uh, Robin Prupper, centrale verdediger. Speelt hem naar Drosten, de andere centrale verdediger... die staat daar omdat Hardenveld geblesseerd is. En zo uh, controleert Herakles even dit duel... even deze fase van deze eerste helft. En uh, ze staan ook nog steeds met 1-0 voor... door een doelpunt van Brentley Kuvas. Na de zeer smakelijke winterspelen... is het voor Kjeld Nuis tijd voor het toetje. De Olympisch kampioen op de en 1500 meter... rijdt dit weekend in China de WK Sprint. Dat doet Nuis met veel plezier... maar ook met een klein beetje tegenzin. Ik vind het heel jammer dat ik niet naar huis kan... Naar mijn meisje, en mijn kindje en uh, de familie en iedereen die uh, allemaal superleuke berichten gestuurd heeft en uh, thuis de boel versierd heeft. je getwijfeld om gewoon terug te gaan? Nee, nee. nee ik denk dat ik daar wel uh, te veel sportman voor ben. Om, uh, kijk, Ik heb ook gewoon uh, jaren gekend dat ik blij was dat ik me plaatste voor een WK sprint. En uh, ja, dat ga ik niet afzeggen. Ik vind het veel te mooi en ik vind het super uh, gaaf toernooi. En ik ga mijn uiterste best doen om uh, gewoon weer op het podium te staan straks. Kun je hier wereldkampioen worden? Want ja, die Noor, hè, die uh, 500 won en vlak achter jou zat op de 1000. Is hij, als hij doet wat hij moet doen, hier onverslaanbaar? Als hij, wat ik moet, als hij doet wat hij moet doen, uh, ja, dat denk ik wel. Uh, maar goed, uh, Kai bij is de regerend wereldkampioen, staat hier ook. Uh, Pautla staat hier ook. Er zijn gewoon heel veel jongens die goed rijden, die kans maken. En ik denk dat het gewoon een heel, hele spannende strijd wordt. En uh, kijk met een schuin oog, oog toch ook wel naar die... Uh, nou, die wereldtitel. Ik heb, uh, als ik gewoon puur naar de cijfers kijk... hij wint Olympisch goud. Nou, hij opent wel twee tienden langzamer dan ik op een duizend meter. Dus dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet wat ik dan op zo'n 500 meter altijd laat liggen. Dus ja, dan, uh, dan is daar nog een boel te halen voor mij. En... Hoe, ver, hoe ver moet jij erachter zitten op de 500 meter? Dat, ja, Wat zou je tevreden maken? Ja, dat is net wat ik zeg. Ik denk ook dat ik daarvoor kan zitten. En... Uh... Ja, als ik gewoon een goede opening rijd en ik kan daarna op een kruising naar iemand toe rijden of een tweede buitenbocht doorversnellen, dan hoef ik helemaal niet zoveel te verliezen. Maar 500 meter is wel weer een heel ander kunstje en uh, die heb ik nog nooit zo gereden als het niveau wat die jongens rijden. En dat is wel uh, dat is de realiteit. Zeg je eigenlijk dat jij denkt dat jij een sprint 500 meter in je lichaam hebt? Zeker. Ja. Dan moet je een halve seconde of zo gaan winnen op wat je tot nu toe hebt laten zien. Ja, maar dat kan denk ik wel. Dat, ik denk dat ik dat in me heb. En uh, ik heb ook al laten zien dat ik op een duizend heleboel kan goedmaken. Zeker op zo'n baan als dit. Aan de andere kant, je noemt net Lawrence en die rijdt een hele goede slotronde ook dit seizoen. Dus uh, ja, we gaan het zien. En uh, ja, Kai rijdt hier ook en die rijdt ook hartstikke goed. Dus het, het wordt echt wel spannend. Zou je nou ook heel erg tegen kunnen vallen? Ik bedoel, je hebt twee fantastische Olympische titels gehaald uh, twee weken geleden. Kan het ook gewoon dat die ballon een beetje leeg is? De ballon is niet leeg. Nee, ik heb net een heerlijke training afgewerkt en ik ben er klaar voor. Het gevoel wordt er niet minder op wat het ook wordt hier. Maar ik sta hier zeker met genoeg motivatie aan de start om er wat moois van te maken. En mezelf misschien wel een toetje te geven dit seizoen. Jouw ploeg heeft twee dagen geleden iets bekend gemaakt. Iets goeds bekend gemaakt. Dat zijn nog jaren doorgaan. Hoe zit het met jou en jouw verbondenheid aan die ploeg? Um, ja, Jumbo gaat voor vijf jaar door. Uh, super mooi voor de continuïteit. Uh, ook van de renners natuurlijk. Uh, ja, ik, ik weet het nog niet. Ik heb, uh... heb jij nog een doorlopend contract? Nee. nee. Maar uh, ja, ik, nogmaals, dat weet ik nog niet. En daar ben ik echt nog niet mee bezig. Als ik jou vorige antwoord hoorde, dat klinkt dan toch een beetje mysterieus. Zijn er plannen voor iets anders? Uh, nog niet. Alleen die, uh, ja, die bieden zich aan. Weet je, ik merk wel dat het gewoon echt... Het was één gekkenhuis en... Uh... Ja, die telefoon staat dan gewoon rood gloeiend En uh, dan zijn er in één keer allemaal mensen die allemaal dingen van je willen. Maar nogmaals, ik blijf gewoon hier op die ijsbaan uh, heel goed met mijn eigen dingen bezig. Moet ik niet verbaasd zijn als er een ploeg Kjeld komt of zo? <laughs> ben ik ook nog niet uh, mee bezig, nee. Wanneer wel? Na het seizoen. Nou, dat is ook nog iets om te volgen dus. De toekomst van Keltnuis. Hij sprak met Jeroen Stekelenburg. Gaan we weer kijken bij Roda tegen Herakles. Bijna rust, denk ik. Ja, bijna rust en het is 0-2 geworden. Je voelde dat het een beetje aankomen. Maar uh, ja, uiteindelijk is het Peterson die je maakt. Hij komt vanaf de linkerkant van Herakles naar binnen toe. En hij blijft goed kijken en schuift hem in de verre hoek. Jurrius is kansloos. De doelman van heer Roda. Die kan er alleen maar naar kijken. En zo is het dus 0-2. En uh, lijkt Herakles dus op weg naar uh, wat ze dit seizoen nog niet is gelukt: een uitwedstrijd winnen. Het is natuurlijk nog uh, drie minuten tot aan de rust. En er is nog een hele tweede helft te spelen. Maar ja, wat Roda laat zien. Ja, ik denk dat Herakles daar niet echt heel erg ongerust van uh, gaat worden. En zeker met die 2-0 voorsprong uh, gaan ze ja, vrolijk aan de leiding. Ze voetballen nu ook weer richting het strafschopgebied van uh, Roda. Waar Vermeij de bal komt halen. Maar die wordt uiteindelijk van de bal gelopen door uh, Gustafsson. En zo gaan we op naar de rust. In Kerkrade staat het 0-2 voor Herakles. En dan Kirsten Wild op jacht naar Goud... bij het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman, staat ze alweer op het punt om weer te beginnen? Ja, het is wacht op het moment dat uh, de scheidsrechter... een van de scheidsrechters, uh, volgens mij is dat in dit geval de Nederlander Martin Bruin trouwens... gaat zeggen, dames, rij naar weg, ze staat vlak uh, bij me in de buurt trouwens. Net achter de start- en finishlijn. Uh, ze houdt op dit moment de gele reling nog eventjes vast. Haar naam schalt nu... Uit de mond van de speaker door het Sportcentrum heen hier in Apeldoorn. Kirsten Wild kijkt met een hele kleine glimlach, maar voor de rest nog vrij gespannen om zich heen. Heeft dus een voorsprong van 12 punten op haar directe concurrenten. Die staat links naast haar onder in de baan: de Italiaanse Elisa Balsamo. En de andere dames staan allemaal achter dit koppel. En we gaan dan zo beginnen voor die 80 ronden lange puntenkoers. 20 kilometer is dat in totaal. Elke 10 ronden is er een tussensprint. We zijn nu gestart trouwens. De eerste ronde is een loze ronde. En daarna dan mag je doen wat je wilt: aanvallen of even blijven zitten. Onder 10 ronden dus een sprint. 5-3-2 en 1 punten. Behalve de laatste sprint, die gaat met dubbele punten. Kirsten Wild neemt plaats achter die Italiaanse, achter Balsamo. 35 jaar is ze, ze komt uit Zwolle. Doet een aantal jaar mee. Veroverde op dit onderdeel drie keer een medaille. Twee keer brons en één keer zilver. Die zilveren medaille was vorig jaar in Hongkong. Nu gaat ze op voor goud. Of het gaat lukken, we weten het over 20 kilometer. Oftewel, 80 rondjes. Ja, de dying seconds van Roda tegen Heracles, Maar het lijkt al beslist. De tweede helft op papier maar afdoen dan. Nou ja, ja je, weet het nooit, hè? je weet het nooit. De bal is rond, zoals ze dan cliché-matig zeggen. Maar en oranje in dit geval, ja, want het sneeuwt nog steeds in kerkraden. Maar ja, Roda laat toch wel heel erg weinig zien. Alleen Rosheuvel aan de rechterkant, dat is een uh, dreigende speler. Maar voor de rest heeft Roda weinig te vertellen. En is het uh, Herakles, als ze scherp zijn, kunnen ze er zelfs nog 0-3 voor maken voor rust. Want het is Cubas die er nu vandoor gaat, uh, gaat richting de achterlijn. Uh, wint dan het uh, duel, vindt hij ook een medespeler voor het goal? Hij gaat nog een keer een speler voorbij. Maar dan uiteindelijk levert hij in bij El Macrini. Ja, dit zijn dan toch kansen. Als je 0-3 maakt voor, dus ja, dan is het helemaal wel beslist. Maar dat laat Herakles dus na. Dus kan Roda nog een keer komen met Shaheen. Shaheen tussen twee verdedigers van Herakles in. Dat verliest hij uiteindelijk, want Drosten loopt de bal over de zijlijn. Dat betekent dat Roda nog een keer mag ingooien. Halverwege de helft van Herakles. Zojuist ook even de camera's gericht op Robert Molenaar, de trainer van Roda. Deze week werd bekend dat hij ook volgend seizoen de trainer is. Wat er ook gebeurt, ook als Roda degradeert. Robert Molenaar is de trainer... De clubleiding wil daarmee vertrouwen uitspreken en rust creëren... om te kijken dat Roda in de eredivisie moet blijven. Maar dat wordt nog een helskarwei voor de ploeg uit Kerkrade. Want nu ook weer een bal vanaf het middenveld van, volgens mij, Gustafsson. Een bal in niemandsland rolt zo over de achterlijn... en er komt dus weer geen enkel gevaar uit, geen enkele aanval. En uh, ja, Castro, de doelman van Herakles, neemt nu alle tijd. Want die denkt, ja, we staan met 2-0 voor, het is uh, blessure-tijd. Ik denk een minuutje of 1-2 dat erbij komt uiteindelijk. Want we hebben wat blessures gezien. Meer niet. Maar ja, Herakles die denkt we staan met 2-0 voor. We willen uitvoetballen tot aan de rust. Dus neemt Castro zijn tijd voor de doeltrap. Het mag allemaal nog van Scheidsrechter van Kamphuis. Alle spelers staan nu rondom de middencirkel. Nu een heel klein speelveld. En dan fluit Kamphuis ook maar af. Nou, dan denk ik doe dat dan meteen. Want dan hoeft Castro die doeltrap niet meer te nemen. Boegeroep vanaf de tribunes. Het publiek van Roda niet tevreden. En ik kan het me voorstellen. Want ze laten weinig zien. En Herakles gaat Riant aan de Leiding bij de rust met 0-2. Ja, dan in Birmingham uh, bij het WK. Indoor Atletiek komt straks van uh, Hassan in actie op de 1500 meter. En die houdt kamp. Dat klopt. En dat is ook weer, zoals we bij de 60 meter zagen, drie halve finales. We hebben net de eerste gehad. En de dame die gisteren goud won op de 3000 meter. Die baba eh, won deze serie. En degene die brons won gisteren, Laura Muir, werd tweede. De eerste twee gaan zeker door. En de drie tijdsnelsten van de verliezers zeg maar ook. Sifan Hassan mag geen probleem zijn. Goed nieuws over Elko Sint-Nicolaas. Want die ging zojuist over 1,87 meter 87 in zijn vierde onderdeel van de meerkamp. Zijn uh, persoonlijke beste prestatie op die, uh, uh, op die hoogte op. Uh Qua hoogte op het, bij het hoogspringen dit jaar was 1,86. Hij kan 2,8 meter springen. Als hij zo rond die 2 meter springt dan zou dat heel prettig zijn. Hij staat nu zesde van de twaalf uh, deelnemers. En morgen hebben we het Polstuk hoogspringen waar hij uh, een grootheid in is. En daar pakt hij altijd heel veel punten op. Hij is goed begonnen over 1,81 meter 81 in zijn eerste beurt. Toen 1,84 overgeslagen. En 1,87 heeft hij uh, gesprongen en hij gaat meteen door voor uh, de... Even kijken. Ja, voor de 1 meter 90. Dan gaat hij zo uh, aan beginnen. Want de rest slaat verder allemaal over. Ook de heren die 1 en 2 staan. Warner en Meijer. En dan uh, Sommersjaan in Apeldoorn bij Kirsten Wild. Um, we hoorden Peter Schepp net zeggen, de bondscoach... ja, er gaat aangevallen worden. Iedereen kijkt naar Wild. De, ja, wat voor tactiek moet je daar dan op loslaten? Ik maar. Lek, lekker meegaan en dan overnemen op het moment... dat de Amerikaanse Valenti in de aanval gaat. Een van de vijf die op dit moment licht voor het peloton rijdt. Uh, onder wie ook Kirsten Wild tussen ging mee in het wiel van Valente. Helaas voor Wild pakte de Amerikaanse wel uh, twee puntjes mee... bij de eerste. Sprint. En Wild pakte nul punten omdat ze daar als vijfde langskwam. En de eerste vier pakken punten. De andere dames die in de punten eindigden zijn op dit moment absoluut nog geen bedreiging. Voor de eerste plaats van Kirsten Wild. Maar het betekent wel dus dat de Amerikaanse inmiddels tot op 14 punten van Wild is gekomen. 14 punten achterstand. Nou, dat quintet wordt op dit moment ook weer teruggepakt. Dus laat Kirsten Wild zich ook eventjes uitzakken tot zo'n beetje in de buik van het peloton. Om maar een wegterm te gebruiken van het wielrennen. Ze zo'n beetje halverwege dat pelotonnetje, allemaal op het moment dat ik dat zeg... schuist ze weer meteen op naar voren en dat is wel de beste positie, zeker in dit geval. Het valt behoorlijk stil en zeker dan in die steile bochten... dan zie je wel dat als het tempo eruit is, een foutje heel snel gemaakt is. En dan ligt een valpartij op de loer, zoals we dat al eerder hebben gezien vandaag. Opnieuw probeert een aantal dames om weg te rijden. Een zestal in dit geval, onder wie de Nieuw-Zeelandse Buchanan. Maar als ik zo even snel kijk naar de compagnies... Positie van dat zesto, en dat doet Kirsten Wild langs de kant van de baan ook. Heb ik niet de indruk dat daar een concurrent bij zit, want de Italiaanse Balsamo zit gewoon bij Wild in de buurt. Valente ook. Barker uit groot brittannië ook. Nee, dit zestal mag wel uh, eventjes de ruimte krijgen. Pakt een meter of twintig voorsprong. Meer is het voorlopig nog niet. Kirsten Wild leidt dus nog altijd in het klassement. Twaalf punten voorsprong op Balsamo. En over een aantal ronden dan komt uh, de tweede tussensprint van deze puntenkoers. Even weer naar het WK Indoor Atletiek. Um, Andy Houtkamp, Ilko Sint-Nicolaas, Hoogspringen. Ja, hij ging dus over 1,87 en moest meteen aan de bak voor 1,90 meter. En ook dat keurig gehaald in zijn eerste poging. Nu ligt de lat op 1,93 meter. Ja. I'm Young Cannibals met She Drives Me Crazy uit 1988. Ik was tien, ik weet het nog goed, ik vond het prachtig. Dat <laughs> Ja, het is uh, van de Vanjon Young En uh, She Drives Me Crazy, een heel makkelijk bruggetje... naar Kirsten Wilds uh, in het uh, peloton daar op de baan. Dat gaan we niet doen, Sebastian Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze ervoor staat. Ze staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement... terwijl we weer een uh, tussensprint hebben. Dat is dan de derde sprint. Die uh, dus de punten worden gepakt door het quintet dat aan de, aan de leiding rijdt. Maar er zitten geen concurrenten bij voor Wild. En dat quintet, onder aanvoering van de Nieuw-Zeelandse Bjorn gaat nu ook nog eens 20 bonuspunten krijgen, want ze pakken een ronde voorsprong op het peloton... waar Kirsten Wild zit vastgeplakt op dit moment in het wiel van de Italiaanse Balsamo. Dat is nog altijd haar voornaamste kan de concurrenten. Twaalf punten achterstand op de tweede plaats van Buchanan. Dat is zeg maar de best geclasseerde van de dames met een ronde voorsprong. Klimt daardoor op naar de zesde plaats met 84 punten. Kijk zij nog altijd tegen een fikse achterstand aan van 28 punten op Kirsten Wild, die er straks even naar voren kwam in de jacht op de koploopsters. En toen rende Peter Schep, de bondscoach, voormalig baanrenner ook, wereldkampioen op de puntenkoers in 2006 in Bordeaux naar de zijkant. Deed even zo zijn arm op en neer van rustig aan. Laat je niet opjutten. Rustig aan. Dit vijftal is geen bedreiging voor jou. En nu kijkt Peter Schep bijnaam uit het verleden dus de pedaleur de charme. Goed gespanjeerd als altijd weer rustig toe met de armen over elkaar. Hij ziet zijn pupil. Kisten wilt weer naar de leiding rijden. De dame uit Zwolle in het knal oranje. Doet even een paar meter kopwerk. Stuurt dan naar de rechterkant. Naar de helling zeg maar in de bocht. Waar die hellingsgraad behoorlijk is. En dan laat ze zich weer terugzakken. Zo in achste negende positie. Valenti. Jennifer Valenti uit de Verenigde Staten kijkt op dit moment eventjes om zich heen. Is de dame op kop. en gebeurt niet zo heel veel. en wordt ook niet super hard gereden. Niets aan de hand voorlopig nog met nog 45 ronden te gaan voor Kirsten Wild. Ze houdt die voorsprong van meer dan 10 punten op Balsamo. En dat is erg belangrijk. Rust bij Roda tegen Herakles 0-2. doelpunt van Kubas en Peterson. En zometeen het nieuwsforum met... Ja, uh, Ton Elias, Meili Vos en Tom Klein. En we gaan het nieuws van de week doornemen. En dat doen we uh, onder begeleiding van ook nog een stukje live muziek. Boris is terug met een nieuwe sound. Binnenkort een nieuw album en uh, Avond bij ons in de uitzending. Tot zo na 9 uur. Het Radio 1. Ik heb het idee dat mijn verhaal zo groot en overdreven is dat dat mensen afschrikt. Nathan, 23 jaar.